Vijf uur, Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of het overleg in Kiev tussen de regering en de oppositie iets heeft opgeleverd. Het overleg werd vannacht hervat in aanwezigheid van de parlementsvoorzitter en enkele parlementariërs en drie Europese ministers die proberen te bemiddelen. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft telefonisch gesproken met Yanukovych. Hij eiste dat de president onmiddellijk eenheden terugtrekt van het belegerde plein in Kiev. Hij waarschuwde dat de VS bereid is tot sancties als het geweld niet stopt. De Venezolaanse president Maduro dreigt journalisten van CNN het land uit te zetten omdat de nieuwszender volgens hem bevooroordeeld bericht over de rellen in Caracas. Volgens hem zendt CNN Amerikaanse propaganda uit. Hij eist dat CNN de berichtgeving rectificeert. Het is al dagen onrustig in Venezuela. De betogers zijn ontevreden over het regeringsbeleid en eisen het vertrek van Maduro. Maduro zegt dat de VS achter de recentelijke geweldsuitbarsting zit. De marechaussee heeft met een botsing een busje gestopt op de A73 bij Venlo. De marechaussee achtervolgt het busje omdat het een paar dagen geleden als gestolen was opgegeven. In het busje zijn vaten gevonden die lijken op de vaten met drugsafval die de afgelopen tijd rond Venlo zijn gevonden. De chauffeur van het busje is gevlucht, zijn bijrijder is opgepakt. De Mexicaanse zakenman Carlos Slim heeft zijn zinnen gezet op het Oostenrijkse telecom. America Mobile, het bedrijf van mede-eigenaar van KPN, bezit al 27% van de telecomaandelen. aandelen en Slim wil nu een meerderheidsbelang verwerven. Hij wil geen vijandelijke overname, maar probeert zijn belang te vergroten in goed overleg met de Oostenrijkse overheid. Vorig jaar mislukte Slim's poging een meerderheidsbelang in KPN te verkrijgen. Het weer, het blijft buiig, later vandaag misschien ook hagel en onweer... maar ook af en toe zon, vooral vanmiddag. En het wordt 8 tot 10 graden. Zaterdag regen, zondag en maandag waarschijnlijk droog. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Max. Zister, het is Nachtzuster. Met Astrid de Jong. Als je twee vaccinelichtjes aansteekt en je besprenkelt de ene eerst met een beetje zout, dan schijnt die met dat zout veel langer te branden dan die zonder zout. En Jo, die wil heel graag weten wat dat veroorzaakt. 0800 1121, als je daar een antwoord op kunt geven. Een mailen mag ook nachtsuster, omroepmax.nl Twitteren kan via het nachtsuster, chatten kan via omroepmax.nl. Slash nachtsuster. Facebook.com slash nachtzuster zit ook te wachten tot je hem liked. En eens even kijken, mis ik er nou nog eentje? De chat heb ik genoemd, hè? Ja, uh, ik heb het gevoel dat ik iets vergeet. Maar dan komt het zo dadelijk wel weer. Uh, ik heb ook nog de vragen openstaan van Joke Pluim. Die wil weten wat het uh, bedrijf Willing in Rotterdam tegenwoordig uitspookt. En John die vraagt zich nog steeds af. Dat was de eerste vraag in deze uitzending. Daar heeft nog niemand over gebeld. Hoe het toch kan dat er gezegd wordt dat de treinen een uur vertraging hebben. Want volgens John is er dan altijd alweer een nieuwe trein. Dus je kunt nooit meer dan een uur vertraging hebben. Waarom wordt er dan wel gezegd dat je een uur vertraging hebt? 0801121. Koen die vroeg zich dus af hoe het zat met die betrekkingen tussen Nederland en Rusland. Die vroeger zo warm waren en tegenwoordig zo bekoeld lijken te zijn. Maar daar heeft Timo eigenlijk al antwoord op gegeven. Uh, dan heb ik nog openstaande vraag van Hans. Is er eigenlijk een wettelijke bepaling... hoe snel een stoplicht op groen mag springen... nadat de andere kant op rood is gesprongen? Uh, mevrouw Regeer die wil heel graag weten wie bepaalt of een huis opnieuw gewit moet worden. Als de woningbouwvereniging dat roept, kun je daar dan bezwaar tegen maken. En bakker Johan die vindt de boete aan de NS zo raar. Want het geld komt oorspronkelijk van de overheid en gaat via een boete dus weer naar de kas van de overheid. Dat uh, vraagt bakker Johan zich af. Nou, antwoorden zijn van harte welkom en nieuwe vragen ook via 0800 11.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 die wil elke avond daar een tensie toe. En wil je vrijer dan niet even met je dansen?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 zo, Foxy grijpt grijp kansen kansen. Oh, Foxy, bang, Fox, met trot met je elastieke benen. Die wil elke wil elke het naar bang, Ja, bang, Ja, bang, je dansen, dan roep ik Quickie! Ho! Wat Foxie grijpt zijn kansen. Oh Foxie Foxtrap met je elastieke vinnen. Die wil elke avond daar doen. toe. Die wil elke avond daar zien doen. toe. Die wil elke De rustloze elastieke benen van Nico Haak. Of ze van LP of CD kwamen, dat weet ik niet. Oh, dat weet ik wel, ze kwamen kwam gewoon uit de computer. Maar ik vergat eventjes nog de vraag voor te dragen van Cor. Uh, hij wil graag weten wat de verschillen en de voordelen zijn... van het geluid van een LP of van een CD. 0800-1121, als je het hem uit kunt en wilt leggen. Erik, goeienacht. Goedenavond, met Hallo, Erik. Zeg het eens. Dag zuster. Hallo ah, eh, Ik heb een, een aantal antwoorden, denk ik. Dat ja. vond het wel zien, lichtje hebben we geprobeerd. Niet. En hij blijft niet langer branden hoor, hij gaat korter branden. Niet, maar, maar, maar dat, dat heb dat je geprobeerd echt daadwerkelijk? Ja, met een kilo zout. Ja. De en hij ja, brandde dat nog. Je kreeg hem nog aan. Nee, hij brandde <laughs> niet eens meer. Hij dus, heeft een niet zak echt. zout eroverheen gestuurd. Ja, nee, dat, dus dat werkte niet echt. Nee. En die, die relatie tussen Rusland en Nederland... De, waren natuurlijk allebei koningshuizen in de Tsare tijd. En ja. nadat daar de Russische revolutie is geweest... denk ik dat dat een beetje de reden is geweest... dat ook dat uh, be redelijk bekoeld is. Hmm. Zou kunnen. En, ja... Een stoplicht. Op het moment dat hij op rood springt, springt die ander op groen. En of dat dat wettelijk zo is, ik denk dat die mannen daar zelf uh, aardig in het afstellen zijn elke keer. Nee, maar dat is toch niet waar? Het is niet overal zo dat op het moment dat jouw stoplicht op rood springt, die ander al op groen springt. Daar zit, daar zit ja. nog wat tijd tussen. Nee, volgens mij niet. Ik heb wel eens gaan kijken en dan kon ik inderdaad ook het andere stoplicht zien. En op het moment dat hij op rood springt, springt die ander op groen. Hmm. Direct. Tenminste, wat ik, wat ik heb kunnen zien. Misschien dat er anderen zijn waar ze het anders instellen. Oh. Oké. Okay. Dus. En uh, wat huur betreft, als het gehuurd is, moet je het in de originele staat terugbrengen. En ja, als dat met een gerookt plafond is, is het met een gerookt plafond. En als het maar regaal is, dan mogen er geen gaatjes in de muren zitten. Die moet je altijd netjes dichtsmeren. Maar nu spreek je jezelf tegen, want de originele staat was ook niet met een gerookt plafond. Ja, nee, dat, dan moet je het zelf altijd zorgen dat het opgelost wordt, anders niet. Maar dat, dat zou betekenen dat je alles opnieuw moet stukken en, uh, en schilderen van boven tot onder... als je het ooit als nou, hoe... nieuwbouw opgeleverd hebt gekregen. Ik, ik weet dat uh, de gaatjes moeten uit de muren zijn. Ja. En dat hoefde, het hoefde niet egaal of behangen te zijn, maar de, moest, de gaatjes moesten wel dicht zijn. En de, de, de schroefjes en de, hoe heet het, de, de spijkertjes moesten uit de muur zijn. Ja, maar hoe zit het dan dat met dat wel... het plafond? Ja, dat, uh, ik weet niet. Ja. Dat, volgens mij maakt dat niet uit. Ik denk dat die mevrouw gewoon moet zeggen dat ze dat geld terug wil. Want dat, ik denk dat onzin dat is. Dat zou ik sowieso proberen als ik haar was. Ja. Ja. Wat ben je aan het doen, Erik? Ik ben aan het werk. Waar? Ze <laughs> zitten ja. een paar te lachen. Ja, ik hoor ze, daarom. Ik vraag ja. me af. Ik heb nu een beeld... Wacht even, wacht. Ik heb nu een beeld dat jij in de hoek van de kantine staat... bij nee. de radio... en dat je collega's die zitten met de benen op tafel... Een beetje te paschansen. En. <lacht> <tie> um, in de brandweerkazerne. Nee. Oh. Nee, we zitten twee, twee controlekamers. En ik oh, ja. zit alleen in de ene controlekamer. En die anderen zitten in een andere controlekamer. En die zitten allemaal naar de radio te luisteren. Want ik heb hem hier. Heb ik hem uitgezet. Oh, ja. Anders dan uh, staat hij mee te zingen. Maar wat zitten ze te controleren dan, zogenaamd? Uh, Jou. Ik maak VEP. Ik maak Vep. Teflon VEP. En die anderen die maken Viton en APA. Tuurlijk. Ja, want Tuurlijk. als de Teflon, Vep en de Viton en de Apen niet gemaakt worden... waar moeten we dan naartoe met de wereld? Nou, dat bedoel ik. Dat, ja. je, dat je dat ook even weet. Precies. Had ja. je nog meer, Erik? Ja, ik had nog een vraag. Oh. Ik, heb een, ik heb een muziekstuk waarvan ik dolgraag wil weten hoe het heet. Ik oh. denk dat het iets klassieks is, maar ik weet niet hoe het heet. Ik kan het ook niet zingen. Ik kan het wel fluiten. Oh, wacht heel even dan, Erik. Want dan moet ik hier even kijken of ik iets aan kan zetten... dat ik het op kan nemen... Want ja. als ik dan straks wil reproduceren wat jij gefloten hebt, dan moet ik het natuurlijk. Ja, dan moet je terugbellen. Ja, dat kunnen we ook doen. Ja. Um, even kijken hoor, want het, ik vind het altijd vrij ingewikkeld. Uh, dan moet ik namelijk. De, ik, de bol staat, als ik hier kom, dan staat alles op uitzenden. Hè? Dus daar staat het niet op opnemen. Want Tijd het is natuurlijk niet de bedoeling dat dit. Wat roept hij? Tijd om te werken. Echt waar? Voor hem of voor mij? Ja, nee, dat. Ik heb wel wat dat roept hij maar, gewoon die, Iedere die tien minuten roept hij dat gewoon naar je. Ja, dat wil hij wel. Hey, tijd om te werken! Gewoon voor de zekerheid. Even kijken hoor, want als, even kijken of ik nu zo kan opnemen als jij gaat fluiten. Maar ik weet, ik weet niet of. Even hier zo. Ja, alle, alle lichtjes hier staan op groen. Staan alle lichtjes bij jou ook op groen? Ik probeer het. Dan ja, moet, je, moet ja? je collega er natuurlijk niet doorheen fluiten, hè? Want dan gaat het. Nee, Oké, okay, dus even voor de duidelijkheid. Jij fluit een stukje muziek en je wil graag weten wat het is. Ja, hoe het heet en uh, eventueel uh, de naam, uh, wie het uitgevoerd heeft. Uh, zijn Alles, ja, gewoon dit, de, alle, alle, alle gegevens voor de muziekbibliotheek. Ja. En uh, hoe toonvast ben jij, Erik? Ik hoop, ik hoop erg toonvast, maar dat, uh, dat zullen we gauw genoeg merken. Oké, okay, nou dan ja? moet ik even stil zijn. Ja, drie, twee, één, ja. Nou, dat, is, dat is wat ik probeer te zoeken. Ik vind het prachtig. Ja, dank je dat je het in ieder geval gehoord hebt. Je, je zit je talent gewoon te verdoen... bij de teflon en de tapa en de EPO... en wat jullie allemaal <laughs> wel niet uh, controleren. Ja, gemiet, ja. Oh ja, en uh, een nachtdienst wakker blijven... dat gaat het beste met, uh, Collega's. met de, de, de, de nachtzuster. Maar ja, oh. dat is maar één nacht... en die anderen moeten we dan maar gewoon doorkomen. Ja, dat is eventjes... Uh, eventjes. Wat, wat hebben ze toch allemaal... Ja, die zijn allemaal wakker. Want die ja, zitten de, een nacht, ja, die zitten nachtstussen nacht te luisteren. Die, <hij hij> die hebben een goede nacht, inderdaad. Ja. Ja. Hé hey, jongens, aan het werk. <hijen> Oké, okay, hey, hartstikke bedankt. Hè. Ja, ik hoop dat er iemand belt, Erik. We hebben nog zo'n uh, 45 ook. minuten. Ik ga mijn best doen. Dank je. Goeienacht. Dag. Dag. 0800-1121. <hijen> dus als je herkent wat Erik net prachtig ten gehore bracht. Katarina. Ja. Daar ben ik. Gelukkig. Ja, ik hoorde dat... Ik, ik ken het wel, maar ik weet ook, uh, ik weet verhaal niet wat het is. Nee, ja, dat heeft dus Erik eigenlijk ook een beetje. dat het was, maar zegt u? Nee, dat heeft Erik ook een beetje. Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, maar, maar daar belde uh, je ook niet over, toch? Nee, inderdaad. Ik belde over dat uh, huurhuis. En dat, uh, ik heb begrepen dat zij het moet betalen terwijl de zus het gehuurd had. Ja. En die zus is gestorven? Ja. Neem ik aan? Ja. ja. Hoe kan je nou in godsnaam iemand die geen huis gehuurd hebt, die aansprakelijk stellen voor een, voor een plafond? dan Kun je wel iedereen uh, aansprakelijk stellen voor die geen... Uh, die zus die had dat huis gehuurd. Die heeft een huurcontract. Mm. En dan kun je zomaar niet... In het wild zeggen iedereen vragen die daar met, met zonder graaf te maken heeft: van ja, jullie moeten zien dat dat huis in orde komt, want die hebben er totaal niks mee te maken. Nou ja, wel want het zijn gehuid. natuurlijk de nabestaanden en de erfen, dus als zij. Ja, uh... maar je gaat toch niet, ja, maar zo belachelijk. Dit is idioot. Dat, uh, nee, dat is, uh, dat is echt niet zo hoor. Kijk, wij zijn ook in een huis gekomen en dat was nog, het stond nog maar anderhalf jaar. Ja. En dat was, uh, dat, uh, dat plafond, dat was helemaal gevlekt. Het ja. leek wel of er een soort roestplekken in zaten. Ja. Nou, daar hebben ze geen pest aan gedaan. Wij moesten het zelf doen. Ja. En, uh, nou ja, kijk, alles in wezen proberen ze op de huur eraf te schuiven. Ja. Nee, dat doen ze toch. Ik ja. wil maar zeggen, ze zijn wel verantwoordelijk voor het hang- en sluitwerk. Maar als je vraagt om een kraan, en, en dat is uiteindelijk, als jij dus een huis huurt, dan heb je maar te zorgen dat er kranen in zitten die je doen en een wc die je doet. En uh, je moet overal zelf erop draaien, maar daar heb ik heel vlug een eind aan gemaakt. En ik heb gezegd, prima, ik zet er een nieuwe kraan in. Als ik hieruit ga, dan draai ik de oude kraan weer terug in, en ik neem de nieuwe mee terug mee, uh, mee naar het volgende huis. Nou, toen was het gauw klaar hoor. Ik kreeg toen, euh, nou ja, toen betaalden ze het dus wel. Ze proberen gewoon, je hebt dat huis niet gekocht, je hebt dat huis gehuurd. En dat huis dat moet gewoon in orde zijn als je het aan de nieuwe verhuurder ja. presenteert. Ja, maar het zijn twee verschillende dingen, hè. Je moet, als je een huis verlaat, moet je het in de originele staat achterlaten. En als je een huis huurt, dan moet je... Probeer te onderhandelen of je het in die in dusdanige toestand wil hebben, als dat het is ja, op dat, dat moment. Ja, maar dat geldt alleen als je wijze van spreken een hu, een muur uit wil breken om. Nee, nee nee, nee, nee, nee. Want het hebben. geldt wel. Het ja, ja. Geldt wel met als er gaatjes in de muur zitten. Want dat weet ik nog uit de ja, studententijd. Dat, ja, dat je al die rottige gaatjes ja. op, op afschuwelijke manieren ja, gevuld, gevuld kunt hebben, maar dat ze die wel moeten gevuld moeten gevuld worden, zijn. Worden, en dan moeten de pluggen, die moeten eruit, en je moet het plamuren en dan moet je het, nou ja goed, dan moet het weer glad gestreken worden. ...maar dat zou toch... ...kankurend zijn, veronderstel dat je dus... ...een dingen ging... ging uh, ding, uh, ...een plafond ging witte ...en er komt een ander in die zegt... daar nou, vind ik niks aan, ik ga een groen maken. Ja. Dan heb jij dat voor niks gedaan. Trouwens, het hoeft niet hoor... ...want ik, ik zit hier ook... ...ik zit hier veertig jaar in... ...en ik heb al een hoop toestanden... ...en ellende gehad, en ze proberen gewoon... ...want net als een wc ook... ...je kunt er een, een wc in zetten... Of en een stortbak die binnen drie maanden uh, blijft hangen. En dan moet je daar een flinke klap op geven dat de buren iedere keer wakker schrikken. Mm -hmm. En toen ben ik het naar hen toegegaan en toen heb ik gezegd bij de beheerder... Ik zeg, nou zie je maar dat er eens een keer een echte flottering uh, komt. Of een echte, te zeg je de stortbak. Ja. Nee, maar, maar uh, Catharine, uh, ik begrijp is... je punt. Alleen... Ja, volgens mij verschilt het ook per woningbouwvereniging. En wat je getekend hebt natuurlijk toen je het huis ging huren. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat als jij uh, heel erg verschrikkelijk gerookt hebt in een huis. En het hele plafond is... Uh, is uh, dat vind je misschien zelfs mooi. Ja, zelf misschien. Maar de volgende bewoner, die moeten weer inwonen. wonen. Dan niet voor dus voor volgende het... zorgen. Daar moeten hun toch voor zorgen. Als die jij getekend... Waarlijk, ja. Nee, kun je wel boos worden, Catharine. Maar als jij getekend hebt dat je het huis in de originele staat achterlaat... dan kun je het niet met een bruin gevlekt plafond achterlaten. Dat, ergens ja, maar dat, gaat het... dat, ja, maar dat geldt niet voor het behang en voor, de, voor het schilderwerk. Dat is onzin. Nou... Het, het lijkt me het, het dat als je het plafond helemaal zwart hebt geschilderd... dat je het ook weer wit moet schilderen voordat je weggaat. Nou, dus... ik zou je vertellen. Een vriendin van mij, die dus ook in, hetzelfde huif, uh, in zijnzelfde huis woonde, dus ook dezelfde dingen had, dezelfde beheerder... Mm. die trof de badkamer in een diepe paarse kleur aan. Ze zegt het was voor schandaal. Ze zegt dat ik dat er onder had... Ja, er moeten Ze zegt, heel veel lagen nou, overheen, ja. Ja, nee, ja oké. Okay. Ik... Maar het gaat er gewoon denk ik om wat je getekend hebt. Maar helemaal zeker weet ik het niet. Ik vraag het me wel af. Maar, ja. um... maar dan nog, die mevrouw ja. die dus daarover praatte, die ja. zus die had getekend, niet zij. Nee, dat is waar. Maar dat, dat is ook nog weer de vraag. Ben je dan als erfgenaam aansprakelijk voor de problemen Zo, die, die iemand kan, achterlaat in hun huis? Dat kun je wel doortrekken huis. natuurlijk. Ja. Nou, dan, ja. dan kun je ook wel de hypotheek van een huis dat iemand gekocht heeft. En de, de erven, die zouden dat dan af moeten betalen. Ja. Nou ja, in ieder geval... Dankzinnig. Sterker nog, als je een huis erft... dan moet je, uh, moet je erfbelasting over dat huis betalen. Ja. Dat nee, maar dan dat, heb je dus dat, een dat, huis... De, en dan moet je voor sommige mensen... moet je gewoon tienduizenden euro's betalen... terwijl je een huis erft. Ja, maar je kunt maar, ook... Maar uh, Catherine, uh, Catherine, uh, uh, kun je, Dus yeah. kun je weigeren, hè? Ja, dat ook nog eens een keer. Inderdaad. Nee, maar dat is, uh, dat is inderdaad... Uh, dat heb ik ook geleerd van dit programma. Hè, wat nuttig toch weer. Maar ja. um, uh, ja, uh, in ieder geval heeft ze het plafond gewit. En voor 1800 euro was het trouwens ook nog best een ja. dure schilder. Dus de vraag is nu, wat moet ze doen? Maar het lijkt mij dat ze in ieder geval een aangetekende brief... naar de woningbouwvereniging moet sturen. Dat ze dat geld terug wil. Maar goed. Ja, maar ik krijg ze niet, want ze vinden het al lang best. Ze denken, dat hoeven wij lekker niet meer te doen. Dat maar, lijkt mij ja, ook. Nee, daar zit wat in. Dankjewel, Catharina. Nee, we kunnen ja. er uitgebreid over discussiëren. Maar liever luisteren we nog een keer naar Erik... die een stukje muziek fluit. Laten we dat doen. Ja. ja. Dat deed hij toch goed, hè? Erik was dat. Die is op zoek naar de namen en de uitvoerende van het muziekstuk. dat hij net uh, zelf ten gehore bracht. Mocht je het herkennen, 0800 1121, Pim? Ja, hallo. hallo. Nou, dan heeft hij meteen het antwoord. Oh! Het is voor het eerst uitgevoerd op 9 november 1940. Het heet Het Concerto de Aranjuez. En het is gecomponeerd door Joachim Rodrigo. In. Parijs in 1939. Wauw. En dat, dat herkende je meteen? Ja. En, en wat is? En wat is dan? Het eerste eigenlijk gitaarconcert dat ooit ter gehoor is gebracht. En daardoor is eigenlijk de gitaar ook voor het eerst als klassiek instrument geaccepteerd. En ook voor het eerst dat dan een gitaarconcert weer op de radio is nagefloten... vanuit de controlekamer. Ja, absoluut een. Waar de apen werden gecontroleerd. Ik weet nog niet meer wat ze daar aan het doen. Maar, maar, maar uh, Pim, laten we even luisteren. Want dit is dus wat jij denkt dat het, uh, dat het, uh, dat het was. Ja. remix van Los Mayas en Erik van Beek. Concerto da Rangues. hoop ik dat ik het goed uitspreek. In ieder geval moet dit hem zijn. Ik hoop dat je tevreden bent, uh, Erik. 0800-1121 als je een antwoord hebt op een van de vragen die nog openstaan. We hebben nog een, uh, een half uurtje te gaan. En um, even kijken, vragen die nog niet beantwoord zijn. Het verschil in geluid tussen de LP en de CD. Um, waarom de NS een boete krijgt terwijl het geld dan uiteindelijk toch weer uit de staatskast moet komen. Uh, ben je verplicht om het plafond te witten als je zus overlijdt... en de woningbouwvereniging vindt dat het plafond te bruin is van de rook? Dat is ook een vraag. Uh, Hans die wil weten of er een wettelijke bepaling is... hoe snel een stoplicht op groen mag springen... nadat de andere kant op rood is gesprongen. Uh, Koen die wil dus weten hoe het zit met de betrekkingen tussen Nederland en Rusland. Alhoewel die vraag al wel redelijk beantwoord is. Um, maar ja, die drie eerste vragen van deze uitzending. Alle drie is er nog niet over gebeld. Dus mocht je het weten, bel dan even naar 0800-1121. Wat is er gebeurd met het bedrijf Willing in Rotterdam? Want, uh, eens even kijken, Joke die heeft ijskoeps uit, uh, uit de kringloopwinkel gescoord... met de naam Willing Rotterdam op de onderkant. En ze vraagt zich af hoe het uh, staat met dat bedrijf. Jo die wil dus weten waarom een vaccinelichtje langer brandt... als je er een beetje zout op strooit. En John die vraagt zich af hoe, kan, uh, hoe het kan dat er gesproken wordt... van een uur vertraging bij treinen. Want na een uur komt de volgende trein alweer. Dus dan kan er geen vertraging meer zijn. Dat uh, vraagt hij zich af. 0800 2-1 is het nummer dat je kunt bellen als je een antwoord weet op een van de vragen. En dan is er ook nog het cryptogram. Ik zou hem toch bijna vergeten. De opgave van vannacht luidt als volgt. Uh, eens Even kijken, negen letters, daar moet de oplossing uit bestaan. Is deze burgemeester de moeder van de kampioen op de tien kilometer? Is deze burgemeester de moeder van de kampioen op de tien kilometer? 0800-1121, als je het antwoord weet op uh, dit cryptogram. Deze crypto. Um, eens even kijken, meneer Kopper, goeienacht. Goeienacht mevrouw. Hallo, zeg het eens. Ja, ik heb een, een vraag, dus de volgende. Ik heb wel eens gehoord dat in de oude DDR... dus het, uh, nu het huidige uh, Duitsland, maar het uh, oostelijk deel dat daar een fabriek zou bestaan... die nog stoomlocomotieven produceert. Oh. Mijn vraag is... is dat zo? Ik heb dat eens van u uh, gehoord... of ergens gelezen... of wat dan ook. En ik denk dat het kan toch dus niet meer in deze tijd... dat je die dingen nog produceert. Maar misschien maar voor de toeristenindustrie zo. of zo? Ja, nou, dat, het was echt nog een, een de laatste, die dus op een, eh, hoe zou ik het zeggen, businessmanier, dus ja, zoals een fabriek werkt natuurlijk, dat, dat zij die nog bouwen. Ja. Mijn vraag is, is dat zo? En ja. dan heb ik nog een, twe ja. dan heb ik nog een, een tweede vraag, ja. of een tweede... Volgens mij is dat, wat, dat, uh, uh, dat liedje wat die meneer vloot, ja. is dat uit het thema van de verlaten mijn... Dat oh. was een, vroeger een tv-serie. En dat was. die, die begintune. Het thema van de Verlaten Mijn. Ik weet oh. wel dat er een. Ik dacht dat. De, het, het was een, iemand die fluit speelde. Zo'n Roemeense zo panfluit. En. Uh, het dat was. Uh, het, het, samen is, uh, werd dat gemaakt. met het orkest van James Last. Ah, natuurlijk. Het zal ook niet. Ja. Maar, maar... Ja, maar in dit geval, ik ben, heel, ik ben absoluut niet zo liefhebber van James Last... maar in dit geval, ja. dat, dat, dat plaatje, is het heel erg mooi gedaan. Oké. Okay. En het is George Zampier, volgens mij was die fluitist. Krijgt u nou een sms'je? Om twee nee, of nee, half nee, nee. zes? Ja, nee, nee, nee, dat is oh. goed. Is het goed? Ja ja oké okay. nou ja, ja misschien dat dat dan nog weer ook erop lijkt want volgens mij hebben we het gewoon gevonden ja ik heb de melodietjes net, of die die, die die composities net ook gehoord ja maar ik volgens mij volgens mij toen die meneer dat sloot die eerste dan dacht ik ja dat is het thema van de verlaten mijn dat, dat is dat, de, die, die tune van het thema van de verlaten mijn hmm. Nou, ik weet niet, als het, als het toch niet de Concerto da goed is geweest geworden... Dan, dan kan in ieder geval Erik nog zoeken naar het thema van de verlaten mijn van James Last. En was dat er nog een naam aan vast? Ja, er zat uh, Georges Zanzier, dat is een Roemeense uh, panfluitist, Die dat ja. is die speciale fluit. Uh, die, die, die speelde dat en dat, dat was uh, in samenwerking met het orkest van James Last. Ik vond het heel mooi, want ik had... Ik, ik heb een plaatje, geloof ik, nog eigenlijk. <laughs> nou, ik niet, ik want ik ben natuurlijk apart. met links aan het zoeken. Dus dat, uh, ik kan hem nu ook niet laten horen. Maar dat kan, dat, nee, het kan niet in ieder geval nog nazoeken als dat andere niet na, naar zijn goesting is. Dat denk ik, ja, mevrouw. Nou, meneer Kopper, ik ga opzoeken of er nog iemand iets weet van een fabriek in stoomlocomotieven. Ja, dat wil ik graag weten. Ja, ook nog. Moet ook nog gebeuren. Oké, okay, bedankt voor de vragen. Ja, ook ja, sterkte met werk. Ja, dat heb ik nodig. Goeienacht. Okay. <laughs> dag. Dag, mevrouw. Dag. dag. Dag meneer. Uh, Johan. Johan Broening. Ja. Hallo. Ja, dat ben ik. Ja, gelukkig. Ik ben al wakker. <laughs> nou, dat is ik het goede nieuws. Ik ben Johan nu. de Diepbakker, hè? Nee, precies. Nee, die fout maak ik niet meer. Ja. Nee, oké. Okay. Uh, ik had nog uh, naar mijn idee een antwoord op de vraag van de vertraging... Stel de, de trein die zou normaal om drie uur gaan en die gaat nu pas om vier uur. Ja. Om vijf voor drie komt er een, een, een, een, iemand binnen en die wil met de trein van drie uur mee. Die wacht en die wacht op vier uur. Dan blijft hij dus een vertraging houden van één uur. Ja. ja. Stel normaal gesproken zou de trein elk kwartier rijden. Ja. Er, komt, er komen iedere keer mensen binnen. Dus een kwartier later hebben ze een vertraging van, van drie kwartier. Uh, een half uur, een kwartier en dan een vertraging van niet. En stel wat om kwart over vier uh, zou ook nog iemand met de trein mee willen. Maar die is toevallig wat vroeg op het perron. Uh, en ja. die kan nog met de trein mee van, de, van, de, van drie uur of van vier uur. Dan, uh, dan, uh, dan heeft hij zelfs een voorsprong. Ja, een versnelling. Dus Het is een ja. realiteits... Ja, uh, yeah. Ja, het is natuurlijk maar net uit welke hoek je kijkt. Want als je staat je bekijkt, te wachten hè, maar... op het station... op je moeder die uh, vanaf station Wormerveer moet komen... dan heeft ja. ze een vertraging. Ook al... Dus ik zal ze een vertraging houden van een uur... en dan sta jij een uur te wachten op, uh, op het baron. Een toestand, hè? ja. Het kan heel lastig zijn, maar ja. het is maar net hoe je het, hoe je het bekijkt. Hè? Ja, ja, ja. Maar... Realiteit, of hoe noem je dat? Maar Ik weet niet eigenlijk, eigenlijk zou de NS gewoon moeten gaan omroepen. Um, de, de treinen die op tijd zijn. Dat heeft een veel positievere ja. uitstraling. Ja. Ja. ja. Of de trein die om drie uur zou vertrekken, die vertrekt nu om vier uur. Um, ja, maar dat is niet yes, positiever. inderdaad zo positief mogelijk. Ja. En het kan natuurlijk altijd zijn dat. Eh, er is wel veel kritiek op de NS. Ja. Maar ze hebben natuurlijk ook. Het kan wel eens, er kan wel eens een vertraging in de lucht zitten. Ik ja. weet ik niet of ze allemaal terecht zijn. Maar... Nou, in de lucht niet met de treinen, denk ik. Maar... Nee, in de lucht niet met de trein, maar op spoor. Nee, maar het is maar ze wel. Moeten de wissels, ze moeten de wissels wel voor elkaar houden, hè. Dat wel. Dat we, eigenlijk moeten ze alles voor elkaar hebben. Maar het zou heel mooi zijn, toch, als je op het station zit en je hoort gewoon de hele tijd... Dames en heren, de stoptrein naar Amersfoort Centraal heeft geen vertraging. Dat zou heel mooi zijn. Dat, dat voegt dat echt enorm toe. Dan hoef je het ook niet om te roepen, hè. Maar dan moet je het als reclame wel een poosje doen. Ja, het zou toch een hele positieve beleving ja, van het eh, treinverkeer met zich meebrengen? Ja, absoluut. Absoluut. De hele tijd ook achter elkaar. Doen. Ook de trein naar Hardergerijp heeft ja. geen vertraging. <laughs> en dan kunnen we ook melden dat de trein naar Zeewolde geen vertraging is. Gaat dan trein naar Zeewolde? Ja, dat ja, denk het wel, weet ik niet. Vraag dat ik ben uit de buurt, ik woon in Brabant. Oh ja, nee, in Brabant weet ik geen plaatsen. Nee? Nee, noemen ze stomme plaatsen in Brabant? Een stomme Nee, er zijn geen stomme plaatsen. Waalwijk. Ja, uh, dus... Nee, Waalwijk is niet Maalwijk, stom. Waalwijk, de, de Efteling, de Efteling. Kaatsheuvel, dames Kaatsheuvel. en heren. Kaatsheuvel. Maar maar gaat, gaat er geen trein natuurlijk? Ja, gaat, er nee. een trein, gaat er geen trein? Breda, Den Bosch, uh, uh, Eindhoven. Ja, maar is er nou geen stomme... Plek? Er is toch wel een stomme plek? Je hebt altijd van echt? die namen dat je denkt van... Nee, zo heet, daar wil je echt niet wonen. Raamsdongsveer vind ik ook niet stom. Ooit van gehoord? Ja. Ja. De trein naar Raam heeft geen vertrek. Gedrag... Nee, er loopt geen, niet... loopt geen trein. Er loopt geen trein. Er loopt geen trein. Nee. Er loopt nergens een trein. Nee, maar is er niet iets... Uh... Nou, ik had vandaag nog... Wat zag ik nou? Even kijken. Ik weet niet of het in Brabant is. Ik zoek het even op. Ik heb iets gekocht op Marktplaats. Dat was volgens mij in Brabant. Maar maar... Ik zoek het even op. Dat is wel een leuk, leuk item, hè? leuk, leuk medium. Ja. Even kijken. En waar was dat? Ja, dat probeer ik nu terug te vinden. Dat kan ik natuurlijk dan weer zo snel niet vinden. Dus echt, soms, M hè? Mijn, dat vind ik het zo mooi. Mijn... Nee, maar stel je, nee, dit, dit is toch prachtig dat je dan dat je een programma hebt op Radio 1. Dat is toch ja. de nieuwste sportcentrum van Nederland. Ja. En dat ja. je dan om acht minuten over half zes zit op te zoeken ja. waar je iets gekocht hebt op Mark. Klundert! En Laat je het opsturen of moet, het, uh, moet je het ophalen? Wat denk je zelf? Dat ik het ga ophalen in Klundert? Klundert! <laughs> in nee, is dus is dat. Loopt daar een ja. trein? Nee, daar loopt geen trein. Er loopt ook geen trein. Nou ja, nee, dan kun je altijd niet. met 100% zekerheid klundert zeggen... de trein naar Lundert. Klundert heeft geen vertraging. heeft geen <laughs> <Dat rustig onderzoeken. laughs> Volgens mij is Klundert niet zo gek ver van, uh, van fijnhaard... En Feyenaard woont daar niet... Uh, uh, kom. De zanger, waar je altijd koffie kunt gaan drinken. Ja, hoe heet die nou, die zanger? Frans. <laughs> Frans en Mariska en Frans Junior en, Maris, en Jan. En, en, de kind, en de kinderen. Ja ja ja, ja, ja, ja. ja. Ik zeg verder niks wel, want. Nee, uh, want voor je het uh, weet ga ik er iets van draaien. Dat, ja, zou, dat <laughs> zou erg zijn, hè? Met, uh, Marianne, met Marianne Weber. Ja, wat, nou, ik geloof dat die niet eens de computer gehaald heeft. Dat oh, nee, zou ik ook niet doen. Nou ja, nee, ik, vind, ik begrijp dat nooit zo goed. Er zijn toch heel veel mensen in Nederland die dat echt heel erg leuk vinden. Ja, maar dan Ja, maar, maar in stilte, wil zeggen. Nou, ik woon in uh, Geertruidenberg en daar komen, uh, -Sfeer, daar komen de gebroeders kool vandaan. Ja, nee, dat nu was, maak je het wel nee, heel gortig. <laughs> Ik heb een toeter op mijn waterscooter. Ja. Nou, en dan mag je soort... kiezen, Johan Broening. Je... Oh Nee, want volgens ja. mij... Ik heb een toeter op mijn waterscooter. Die hebben we echt niet. Dat is echt... De... Want we die willen heb... dat die erin zit. Nee, die zit er niet in. Want die heb ik al heel vaak gezocht. Dus dat weet ik. Ja, maar, ja. De... maar ik ga hem erin zetten, Johan. De volgende keer maar, dat, de, dat de waterscooter... We hebben te spreken... nog ja. de, w de VC Experience... met uh, Ritz of zoiets. Ja, ja, dat ken ik ook. En Staat dan... er ook niet in. Staat er ook niet in. De WC Experience. Dat de is ongelooflijk. Ja, ja, anders zou het exp WC Experience moeten zijn. Ja, ja, ja. nee, zover zijn ze hier nog. Nee, hè, nee. Dat, dat, die, die nee. uitdrukking dat heeft nog lastig. vertraging. Ja. Dat is wel lastig. Dat <laughs> okay, nou, is zelf wel aardig. Op een feestavond wel leuk. Dan is het leuk. Nou, Johan, ja. het was een feestje. Succes met de vertraging. Ja. Sterkte. Nee, er sterkte, geen vertraging. Nee, nee dames en heren, vertraging. er is geen vertraging. Vertraging. vertraging. Dankjewel voor met de maagmat. Uh, het is bijna Wel een cool. echo, geloof ik. Maar geen vertraging. Nee, Oké. Okay. Nee. Dag. Dag. Wat ik zou willen, zou jij ook willen. Wij met z'n tweeën. hand in hand. In Acafoco, op de Bahama's. Als twee verliefden, daar op het strand. Wat ik zou willen, zou jij ook willen, wij met z'n tweetjes hier ver van vandaan. Een heel fijn leven en niet voor even, heel vrij en blij zijn, een rijk bestaan. Zou ik willen? Wat ik zou willen, zou jij nog willen? Een tropisch eiland voor ons alleen. Zo'n heerlijk eiland vol met bloemen, zingende vogels, daar wil ik heen. Maar als Wat ik zou willen, ja. <laughs> dat was hem, Frans Bauer samen met Marianne Weber. En inmiddels krijg ik een mailtje van Erik van Beek. Dat was het. Ja, Maar hij schrijft, beide stukken zijn het. Dus dat, is dan, dat schiet lekker op. Dat, dat, dat, dat de twee stukken allebei goed zijn. Maar ik ben blij dat je tevreden bent, Erik. En nu weer aan het werk. Ja, uh, eens even kijken. Want um, Pim. Zo. Ja, daar Is dat nou dezelfde Pim die net kwam met, het, met de oplossing voor Erik? Nee, dat is die niet. Echt waar heb ik nu gewoon binnen het half uur twee verschillende Pimmen aan de telefoon? Oh ja. Nou, nou ik, ben al een, ik ben al een hele lange oude Pim. Je bent maar. al heel lang Pim? Ja. Goh. Ik, ik heb je nog eens een boekje gestuurd voor, even voor je kinderen. Dan moet ik heel even nadenken, want dat is volgens mij echt heel lang geleden. Ja, dat is zeker. Wat was het ik ook heb... weer? Aan Astrid de Jong. Ja, Pinkham, ik denk Pinkham. dat ik weet aan wie je naartoe gestuurd hebt. Maar wat was het ook weer voor boekje, Pim? Met, eh, met kinderlietjes. Ja! Oh, ja, dat is wel lang geleden. Ah. Heb, heb ik wel dankjewel gezegd? Nee, maar bij deze dus. Ja, dankjewel. Ja, dat is slordig dan van mij. Dat spijt me. Soms, dan, soms raak ik het zicht op mijn administratie een beetje kwijt, zoals nu. Want ik denk, ik lees. Dat is het... niet erg. Nee, al oh, gelukkig maar. Nou, maar, maar hartelijk dank. Ze zijn inmiddels 18, 20 en 22. Nee, dus niet waar hoor. Nee, dus zo lang geleden kan het nog niet zijn. Nee, nee, nee. Dat was het niet. Ik denk een jaartje ongeveer. Nou. Maar waar belde je over, Pim? Over het cryptogram. Oh, cryptogram. Is deze burgemeester de moeder van de kampioen op de 10 kilometer? Negen letters. Ja, nou, ze is het niet, maar ze heet wel Jorrit maar. Ja, dat is goed, Pim. Ja, kun, ja. Kun je me even uitleggen voor die twee mensen die het nog niet begrijpen? Nou, de kampioen op de 10.000 meter was Jorrit. En moeder is Ma. En Jorrit is een burgemeester in Almere... Maar ze is het niet. <laughs> het wordt er niet minder ingewikkeld om, maar het klopt als een zwerende vinger, Pim. Dus je krijgt, uh, je krijgt nu van mij iets toegestuurd. Uit de grabbelton. Uit de grabbelton. Ik heb nooit enig idee wat het is... maar ik hoop dat je er ontzettend blij mee bent. Dank je wel. Ik ben vol water rekenen. Oké, okay, dan doe ik dat. Goedenacht nog, Pim. Ja, wel rustig. Hetzelfde. Dag. Marja, Marja Wolcher. Ja? Hallo. Hallo. Zeg het eens. Ik heb een antwoord op de vraag over de LP mm -hmm. en uh, de CD. Een LP heeft het volle bereik aan frequenties. En daar uh, zitten geen intervallen in. En in een CD, daar zitten intervallen in. Oh. En met het gehoor overbruggen wij die intervallen. Oh. Maar er zitten dus eigenlijk hier jaartjes in. Goh. En, uh, en, en daarom is eigenlijk, als je dat op een onbewust niveau luistert, een LP beter. Oh. Omdat het vo volle bereik heeft. Ik heb dat aan nog geluid, nooit gehoord, geluid, Marja. Aan geluidsfrequenties. Oh. En dat heb ik uit een boek van Marco Pogacnik. Oh, dan moet het waar zijn. Ja, dat weet ik niet. <lacht> maar dit... Uh, <lacht> Dit, dit is de verklaring die ik dus. Maar is nee, het niet dat... zo dat er in de CD van Marco Potatchik uh, jaartjes zitten? Nee, nee, oh. in alle CD's. Oké. Okay. En uh, dat is gewoon een. Uh, uh, ja, dat. Uh, heb een ik feit. In, uh, ja, nou, het is in, in het verleden dus uh, heb ik dat een keer gelezen. Oh. Nou, het is fijn de... dat je even belde, Marja. Ja. Ja. Dus je de, okay. sindsdien draai je alles alleen maar van LP's? Wat? Jij draait alles alleen nog van LP's? Nee, nee, nee. nee. Oh, dat dan ook weer niet. Nee. Dankjewel. Oké. Okay. Goeienacht. Dag. Dag. Benjamin. Benjamin. Hoi. Hey. hey, hallo. Astrid was het, toch? Ja. Hoi, Astrid. Hoi, hey, Benjamin. Um, ten eerste wilde ik zeggen dat um, ik het echt een prestatie vindt dat Pim uh, aan de fluitjes van Erik kon horen... dat het het uh, eerste geaccepteerde gitaarconcert was. <laughs> uh, ja, wat dat er ooit is uitgevoerd. Van 9 november 1940, jij... hè? Ja, ja precies. Ja. Want uh, wij komen net van een optreden in Groningen. Oh. En wij hebben, toen, toen de fluitjes van Erik kwamen, <laughs> hebben wij het in, gezet in de auto gezet. Want wij dachten van, nou, wij zijn muzikanten, wij kennen dat wel. ja. Maar wij dachten echt, nou, dit gaat niemand weten. En toen waren we echt, nou, we waren, we waren echt slabbergasted. Ja, maar je dus wil dat, niet weten, dit, dit, Benjamin, je wil niet weten wat er gebeurt. Want mensen, er zijn dus heel veel mensen ook die nog mailen en dergelijke. Dus, oh ja? Ja, dus blijkbaar. Ook dat nummer? Ja. Ja. Ja, want, want de, de, de, hier zo... Ik krijg van Richard Eijghorst... krijg ik het Concerto de Arangues... een concert voor gitaar en orkest... gecomponeerd door jacques Rodrigo... in Parijs, ah. 1939. Okay. Dat is gewoon Ja, ja, ja. ja. we horen het en weten het gewoon. Zo werkt het. Dat is eigenlijk het hele principe wow. van dit programma. Nou, Gaat ook nou, wel eens dat mis. Dat is fascinerend. Ja, ik ook. En ik, wat ik ook fascinerend vind... is dat jij het programma presenteert... Oh. en dat jij zoveel uh, kennis dan, dan wel triviaal uh, uh, opdoet vanuit al die mensen die, die, ja, die allerlei dingen weten en vragen stellen en vragen die worden beantwoord, ja dat vind ik, volgens mij is het fantastisch werk wat je doet. Dat is ook zo. Het is wel mooi dat je even samenvat wat de essentie is van dit programma. Want de meeste mensen die luisteren, die weten dat al. Maar, uh, <laughs> okay, sorry. maar ik, nee, dat niet. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, weet je, ik ga straks slapen en als ik wakker word, ben ik alles weer vergeten. Dus je kunt tegen mij met echt ah. gerust hart kun je met mij triviant spelen, hoor. Oké, okay, oké. Okay. Ja. We hoeven niet bang te zijn om een potje triviant met je te Daar spelen. Daar hoef je dus. absoluut. Maar wat voor optreden okay. kom je vandaan, in? Uh, ja, we hebben net opgetreden met uh, Mannen met snorren, dat is uh, <laughs> <das> onze band. <laughs> ik heb gekeken, staat niet in mijn computer. Ja, Mannen met snorren. Uh, maar uh, ja, nou ja, in ieder geval uh, heel leuk optreden gehad. En uh, over Groningen had ik ook een vraag, maar ik had ook een antwoord uh, op, uh, op een uh, luisteraar die iets vroeg over het verschil tussen dynamiek uh, in CD en plaat. Ja. Uh, en daar kan ik wel wat over vertellen, want ik ben een audiotechnicus. Ja. Uh, dus, dus voor die luisteraar, ik weet niet meer wat zijn naam is. Uh, dat? Ja, dat, uh, ja, dat weet ik heus wel. Uh, maar niet uit mijn hoofd natuurlijk, want zoals ik net al zei, onthoud ik niks. Maar dat schrijf ik allemaal op. Kijk even in je lijstje. Cor. Cor. Ja. Nou, Cor... <laughs> um, een cd, nou ja. een, een, een cd is, zou in principe uh, net zoveel dynamiek kunnen hebben als een plaat. Ja. Maar uh, Sony is de grote, uh, ja, het grote geld achter de cd... en achter heel veel um, ja, uh, media van of, of, of, of muziektragers. Mm -hmm. En die hebben op een gegeven moment besloten dat er uh, dat de cd kwam. En dat was dan wel in 44,1 uh, 44, kilohertz en 16 bit... Dat is dan een audioformaat. En dat 16-bit, dat biedt een bepaalde dynamiek. En, uh, nou ja, dat, dat, dat, is een, uh, dat is minder dan, dan wat je op plaat krijgt. Want op een plaat is analoog. Mm -hmm. En dat is dus, ja, dat... Analoog heeft geen, geen, geen limiet. Dat, dat, je kan gewoon een beetje zacht en iets harder... Mm -hmm. Dat kan je gewoon, uh, ja, dat kan je... Elke gradatie die daartussen zit, die kan je doen op een plaat. Maar op een cd heb je zeg maar een beetje hard. En iets harder. En daartussen zit dan niks. Want, oh, maar dat ja, is dat jaartje is... van Marja. Sorry? Nee, ja, ik had net iemand aan de telefoon die probeerde dat uit te leggen. Oh, oké, okay. ja, ja precies. Nou ja, omdat het digitaal zet je altijd stapjes. Je ja. kan niet. Ja, ik, als ik heel zacht tegen jou praat, in jouw oor fluister. Oh. en ik ga iets harder fluisteren, dan ja. zitten daar miljoenen gradaties tussen. Want ik kan heel zachtjes fluisteren en iets harder fluisteren. En ja, daar zitten miljoenen gradaties tussen. Maar bij digitaal is het zeg maar zachtjes fluisteren, iets harder fluisteren, heel hard fluisteren. En ja, meer is er niet. En 16-bit biedt maar zoveel gradaties. Dus ja, dat, dat is eigenlijk de reden dat, dat, dat de cd op dynamisch gebied gewoon veel minder is dan een plaat. Maar als je bijvoorbeeld een cd 16 bit, maar als je een cd 64 bit zou maken, wat miljoenen meer mogelijkheden in, in dynamiek geeft, ja. dan zou je veel dichter bij de plaat kunnen komen. Ja, maar, maar dan ja, de, levert het, dat, het minder op. Dat product op. is nooit gemaakt, want daar was geen markt voor. De 44.1 16 bit, dat was de cd en dat heeft Sony gemarket en dat is wat nu op de markt is. en inmiddels alweer verouderd is natuurlijk door de iPods. Et ja, et cetera. Maar nog steeds best ja. aardig verkoopt. Voor een inferieur product. Als in te, Ja, ja wellicht, wellicht. Hey en uh, maar, heel even, uh, want, ja. nog, want het programma is bijna afgelopen en ik moet nou, nog ja. even met Martin praten, maar ik ben even uh, benieuwd hoe het zit met die mannen met snoren. Want ik neem aan dat jullie snoren ja. hebben. We hebben sowieso allemaal snorren, ja, tuurlijk. En jullie hebben opgetreden in Groningen en zijn daar pas klopt. rond vijf uur klaar, dus... Ja, klopt, we waren rond een uur of uh, vier, half, vijf ah. daar klaar, ja. En wat is het repertoire van de mannen met snorren? Het repertoire bestaat uit uh, techno-electro, gecombineerd <laughs> met rock, met uh, fouten, uh, ja... Zeg maar invloeden van foute popnummers uit de jaren 80 en 90. Oké, okay, dus heel veelzijdig. Maar aan de andere kant dus ook weer voor de liefhebber. Ik, uh, ik ben benieuwd. Ja. Ik wens, uh, ja, ik wens is, jullie een goede is, reis. Ja, hartstikke bedankt. Nou We zijn alweer in Amsterdam aangekomen. Oh, gelukkig. De nou, en ik ben bij en, het uh, einde van het programma aangekomen. Ik dank je hartelijk, Benjamin. Ja, ga lekker slapen. Oh. Uh, afget, en of, minister, of ben je net wakker? Uh, allebei, maar ik moet nu door, hè? want anders dan start straks het nieuws en heb ik niet afgerond en zo. Oh, oké, okay, okay. ja. dan krijg je problemen met. Uh, nou, op zich niet, uh, maar de balans is dan een beetje weg. Ja, ja, dat snap ik, dat <laughs> nou, snap ik. ik uh, oké, okay, nou, het jij ook Benjamin? Te te ik vind je een leuk afschiet. Ja. En, um, nou ja, te gek, te, gek, te avond. Ja. Dag Benjamin. Oké, okay, dag. Dag. Ik voel toch een zekere chemie. Maar ja, um, heb ik ook chemie natuurlijk altijd met Martin. Oftewel, bij Gera op de chat, die gaandeweg het programma bijhoudt... welke vragen er daar nog beantwoord zijn. Martin, goeiemorgen. goedemorgen. Hi. Ik heb weer te lang gepraat, want Deanna Ross... die staat volgens mij ook alweer te trappelen. Nou, ga ik het kort houden ga ik het snel doen. Ja. Um, over die trein met de vertraging. Je kan beter hebben over extra reistijd... En dan is het in één keer wel duidelijk... als die trein een uh, uur extra reistijd hebt en je hebt normaal een ja. rit van één uur... dan ja. je er nu twee uur over. Ja, maar dat is in de trein. Maar op het station is dat natuurlijk weer niet zo. Nee, maar uiteindelijk kom je wel twee uur later aan. Daar, daar zit wat in. Wacht even, voor ik zet Diana even iets, uh, iets zachter. Want je hebt vast nog meer. Ja, ik heb er nog twee. Ja. Uh, in de DDR ja. worden er nog stoomlocomotieven gemaakt. De Henschel-fabriek is overgenomen door Bombardier... En in Kassel staat nog steeds een, een, een fabriek die stoomlocomotieven maakt. Ja. En er wordt zelfs vanuit uh, Bali gemaild door Honoré en ook Vruchteschil mailt over de rode en de groene licht dat ja. er een uh, richtlijn ontruimingsverkeers, ontruimingstijden verkeersinstallaties is. En daar kunnen de gemeentes dus per situatie inschatten hoe lang het verschil moet zijn. En niks over het vaccinelichtje? Uh, nou, een heleboel opmerkingen en ook op de Twitter en zo, dat het dus inderdaad werkt. Dat maar het werkt, het maar werkt. niet waarom. Ik, als ik het niet vergeet, neem ik volgende week twee vaccinelichtjes en een potje zout mee. Oké, okay, dan wens ik je volgende week heel veel plezier. Dankjewel. Hey, tot gauw hè. Uh, tot gauw. Dodo. Dag Martin, hoi. Dit was Nachtzuster. Mailen kan de hele week naar nachtzuster. a Dag. Dag een programma van Max.